Zo. Zo. Zullen we nog even klinken hè? Briljant. Dit, nou, nice. zullen we weer stoppen? Dit was het gewoon. Precies. Hoog puntje <laughs> ik Doe Doei. Precies. Gaan Klaar. we. Maar goed. Oké. Okay. Dat ze dit niet gezien hebben of ja. gehoord hebben. Dat dacht, ik dacht dat dus nog. Wat nou, als we een soort van promoten met. Je gaat echt een soort van een spijt hebben als je dus niet het hebt geluisterd en dan is het. Een soort, dat kunnen we nog steeds. Doen, trouwens. Precies. We kunnen, we kunnen de... hier allemaal slechte grappen over maken. Dat is, ja. dat is. Nee, maar uh, ik weet eigenlijk niet. En er was dus iemand die een vraag stelde over niet FOMO, maar FOZO. Ja, en we moesten eerst even googlen wat dat was. Precies, want we dat wisten we allemaal niet. We zijn niet meer de cool dus dat weten we niet. Nee, en ook over. Hoe heette het? Jomo, Jomo. Ja. Er waren namelijk waren twee soortgelijke vragen over... Hetzelfde, maar net anders. Maar Fozo was fear of standing out. Ja, fear, yeah, fear of standing, of standing out. out, ja. En Jomo was joy of missing out. Ja, yeah, zeg maar. Um, Volgens de naar luisteren denk ik. full of shit, obviously. Oh. <laughs> oh. Nou, dat is duidelijk een verschil. Yeah. Maar dat... Iets heel anders inderdaad. Ja. Maar dus ik denk, denk vooral dat er daarmee ge, ge. vooral jomo en fomo, het, ene, het is gewoon allebei met je uitslaan naar een kant. Er maar ge. Ja, precies. Dus in, aan de, de ene is gewoon heel erg bang om soort van, er niet te zijn en de ander die denkt. prima. Ja, maar jomo, dat, zeg maar, dat gevoel van ik ben zo blij dat ik ergens niet, niet ben. ben. <laughs> dat, ik voel dat ook. Uh... Dat is meteen van <laughs> ik, ik snap dat ook. Ja. Ik snap dat ook, maar toch heb ik, de, ik weet niet of ik dat heel vaak heb, als in, toch een beetje, als nou, nah, trouwens, ik heb het ook wel Maar dat gaat dan meer over, over dingen waarvan je achteraf hoort dat ze echt heel kut waren. Ja. Als je maar niet naar college bent gegaan en je hoort achteraf, ja, het was zo niet zinnig, dan denk je, yes, I'm so happy, I spent that hours in my bed. Dat, gewoon, nou, nou als, je, als je vroeg van soos weggaat en later hoort wat er allemaal op die soos <sus> gebeurd is, dan denk, denk je achteraf wel, ja, het was goed, het was mm -hmm. goed dat ik daar niet bij was. Ja. Ik ben daar nu maar, blij mee, maar als je weggaat. Ja, dan denk je dan echt oh, je dus maar gekomen. oh, ik ga dat leuke moment missen. Dat iedereen dan nog een beetje aan het zingen is. Je dat... is ook al vooral maar altijd een beetje een, zo'n sweet spot dat dat dan nog heel leuk is. Op een gegeven moment ben je aan het zingen en dan is iedereen van: dat is chill. En dat, dat, dat daarna. Ben je er altijd nog minstens twee uur. En is het gewoon eigenlijk... Ja, precies En dan ben je nog aan het wachten op zeg maar, dat laatste sprankje van die, van, van die vreugde. Oh, en die komt dan niet. Je denkt dan, dan... dat dat een soort van blijft. of terug Maar dat is niet zo. En op een gegeven moment komt die realisatie van het gaat nooit meer komen. En dan nee. heb je spijt en dan... van alles. Ja, vooral de dag erna ja. Mijn oma heeft ook wel gezegd. Je moet weggaan als het nog leuk is. Ja. Dat is ook zo. Ik denk ook dat dat echt wel daar wel wat in zit. Want er, ja. anders ben je ook een soort van... Want dan denk je, oké... Okay, ik wil nu niet weg, want het, het was net leuk, dus het kan soort van nu ook weer leuk worden. En, dan, en dat is echt heel stom, Want dan werkt het gewoon niet. Is heel matig. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat. Denk ik dat zelf wel vaak op shows, hoor. Dat ik dan een soort van. toch, toch altijd denk. Oh, ik moet echt een tijd naar huis. En dan het nooit doe. Ja, dat gewoon niet doe. Ja. ja dan de klassieke 1, 2, 6 zo's. Maar... Ja, nou ja, maar echt gewoon. Ja. Dat gebeurt echt te vaak. Ja. Niet nee, het ja. Wel, uh, maar ik weet niet of het echt, ja... Is het echt fear of missing out? Of is het meer een soort van... Ja. Wel een beetje. Een beetje. Ja, ik denk het wel. Want je ja. wil wel, zeg maar... Het is wel zo'n hecht clubje dat als je er vaak niet bent, dan mis je echt. Ja. Dan mis je ja. het echt, ja, zeg maar. Precies, je dacht een soort van... Je bent dan niet meer in de, in de cool crowd. Ja, dat ja. is <laughs> een ja, relatief begrip, <laughs> maar toch. <coughs> ja, precies. Toch een beetje. Ja. Ik weet niet hoe dat werkt? Of oh, we hebben nu ook een plaatje met de daadwerkelijke de, de, de de, de definitie kin. van ja. joh. Oeh. Is dit de Urban Dictionary trouwens? Nee, nee dit is. Uh, nee. Overigens, jullie hadden het zo net over FOMO of YOMO. YOMO. De yeah. joy of missing out. <laughs> Oké, okay, ja. Dus, dus met een urban die dictionary. Die... Het is dus niet met een Y. Oh, oké. Okay. Met een Y is het onder andere... You only marry once. Dat is wel het idee op zich. Ik ben heel benieuwd trouwens of jij ook te horen bent. Of dat mensen nu echt denken dat we tegen een geest aan het praten zijn. Ja. Maar ik moet ook niet te aanwezig zijn. Nee, precies. Als het niet duidelijk is... Wolters zit maar hier vlakbij ons. En die is onze... Nou goed, ik beschreef het net als de JP van Lingo. Dan mag je die gewoon af en toe ja. dan even opzoekt hoe het zit. Nou, alleen, je, is JP dus heel goed verstaanbaar. Wat dat is waar. Maar die zie je ook niet. Volgende niet keer heb ik mijn eigen. Ja, ja. Zeker. <laughs> Kun je ook elke keer inbreken. Kun je gewoon zeggen: Doe maar eens, dit <coughs> dek. Doe maar. Als het de volgende keer komt, hè, weet je. Dat is ook een beetje een vraag. Even afkloppen. Ik, ik zit niet bij een harde. Ja, precies. Mm, top. Even kijken. Dit is de Urban Dictionary. De oh. Urban Dictionary, ja. Maar wat ik wel ook vind bij de VGC: er is wel ook een soort van. Er wordt ook echt hard gepoest, zeker op soos dat je moet blijven of zo. Ja. Zijn... Goed, ik draag daar zelf ook wel aan bij, maar. Van... <laughs> Mensen zijn echt een beetje, een beetje pissig als je op tijd weggaat of zo. Of vinden dat echt een soort van laf ja. of een beetje, ik weet niet, je bent dan een beetje die persoon die vroeg weggaat. En... Ja. Het is gek ja. dat ik, al, ik had dat zeg maar, in mijn eerste en mijn tweede jaar minder dan dat ik dat nu heb. Ja. Wat gek is, want ik. I like to think dat ik uh, nu uh, meer volwassen ben. Met... Ja, maar ik, ja, ik had in mijn eerste jaar daar ook niet zoveel last van. Zo. Toen dacht ik echt, oké. Okay. Ja, maar wel, toen bleef ik ook altijd heel lang. Maar dus kon, <laughs> ja. toen kon ik dat nog aan. <laughs> toen was ik nog niet. Oud <coughs> Met een en uh, slaap kon ik dan prima functioneren. En dat kan nu echt niet meer. Doos worden deze. days. Ja, precies. Ach, ach. Nee, maar er is echt wel een beetje zo'n sfeer van dat dat dat het altijd tot lang door moet gaan en dat het ook dat, dat je dan ook daarbij moet zijn Dat een ding is maar maar zou, vragen gaan we vragen doe je ja kan heb je je telefoon samen gaat ja, dat, dan dat, goed? dat, dat uh, niet uh, te veel interfereert met onze uh, opnameapparatuur maar het goed. zal goed moeten gaan als het geluid nu heel raar wordt dat, sorry <laughs> ik, krijg, ik krijg de vraag van Steven over de app wat is het idee van neem maar echt ik heb het denk ik een beetje gemist. Nee. Zie okay. je? Steven is gewoon, Steven, maar Steven, Steven, hij heeft geen fear of missing out. Jongens, snap je die ironie? Steven ervaart nu FOMO over het feit dat hij geen idee heeft wat het neem maar echt is. En daarom gaat hij jou hebben Oh, briljant. Wow. Maar we gaan met de Instagram vragen beantwoorden. Die kan ik er wel bij pakken namelijk. Of heb jij die nu al opgezocht? Die, die ja, dat nog? kan ik doen. Maar je wil graag dit weten? Nee, ik dacht ik ga ondertussen ook vragen opschrijven. Oké, okay, okay, mag. Maar kunnen we kunnen wel gewoon even eentje of twee beantwoorden. En dan. Uh, Oké, okay. zullen ze we wel anoniem houden deze? Want er zijn ja. er een paar die misschien. Uh... Is dat. Ik weet niet goed genoeg hoe Instagram werkt om te weten of nou ja, andere mensen dit zien of is het echt alleen maar voor ons? Nee, wij kunnen zien wie er wel geantwoord en wat ze hebben geantwoord. Oh, okay. Wat er is in En verder kan dan kunnen mensen dat niet zien. Oké. Okay. Nee, ja. Dus ik ben echt een uh, Instagram. Uh... Ja, maar daarvoor hebben we dus uh, onze PR. Uh, dat is waar. Die PR. weet alles. Die heeft echt zo'n... Uh... Die kan ook echt allemaal shit. En dan denk ik, echt... Wow! Ja. Voor de mensen thuis. Wow. Dit is Margot. Dag. Margot. Die is hier niet. Die is hier die niet op dit moment. Schitterend door ja. aanwezigheid. Precies. Precies. Maar, de eerste vraag. Oh, ja, komt die? Nee, laat maar. Ik had ook schitterend gekregen, hoor. Ja. Wow, dan wordt hier echt even een... Ja. Precies. Oh. Dat, ja. dat komt uit in gedicht. Briljant. Ja, wat Bolt hier dus heeft. Ingeleid. Wolt heeft een ingeleid gedicht van. over schitterende afwezigheid. Ja, wat wel goed past bij thema het thema van, van vanavond. Goed, maar de Versen. vraag is: Hoe kan ik voorkomen dat ik door FOMO als 18 meega op EW? Nou. Um, nou goed, de eerste vraag is natuurlijk: is die... ah, Wil is dat je dat het. voorkomen? Ja, dat, dat is inderdaad denk ik misschien het eerste wat je je moet afvragen. Misschien, überhaupt, als je deze vraag stelt, vraag je af waarom je deze vraag stelt. Ben je bang dat je, soort van. Soort van als in. Blijkbaar wil je het dan misschien stiekem toch wel. Maar ik denk dat het überhaupt een beetje. Dat dat überhaupt bij FOMO een goede vraag is om jezelf af te vragen. waarom je het doet. Of je het doet omdat je het zelf wil, omdat je het doet wat andere mensen doen. Ja, precies. Dus van, okay, het als feit dat zeg maar, je brug... of missing out komt natuurlijk doordat het soms. Leuk soms dingen hebben. leuk zijn. terwijl jij er niet bij bent. Ja. Yep. Op EW zou dat zomaar kunnen. Dat zou dus zomaar kunnen. Dat zijn offers die je moet brengen. Maar de vraag is wel... Je... Of, dat, of dat dan... Het is niet het enige leuke wat je ooit nog gaat meemaken in je leven. Dus nee, als, dat... je het, als je het eigenlijk niet wil... En een soort van alleen maar meegaat omdat je soort van bang bent... Dat je, dan, dan is het niet... Ja... Ik bedoel... Je moet... Ja. We doen nu ook alsof we experts zijn, maar dat is helemaal niet waar. Geen ja, flauw idee. We geven gewoon onze mening. Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar maar hoe zou je dat was... kunnen voorkomen? Dat was de vraag namelijk. Ik zou niet gaan alleen maar omdat je bang bent om iets te missen. Nee, ik, ik zou, zou gaan, gaan omdat je ja. oprecht denkt dat het leuk gaat worden. Niet omdat je, je bang bent dat het leuk gaat worden. Zonder jou. Zo bang bent jij dat het niet leuk gaat worden. Maar dat dus. is fear of missing out. Ja, dat is wel waar. Maar dat is een rare gedachte je bang bent dat niet leuk dat je bijna zou hopen dat het niet leuk gaat worden omdat jij er niet bij bent, Precies. Super kut. Dus eigenlijk heel eigenlijk heel je heel egoïstisch inderdaad om dat te, dat te voelen, dat zeg maar en, oh straks is het leuk en dan ben ik er niet bij om ja. er een soort van leuk over mee te doen ja. en dan ja dat is waar. maar ja dat eigenlijk een het, ja. het soort van ga alleen mee als je daadwerkelijk denkt dat je daar een goede tijd gaat hebben. Met iedereen en niet. Omdat je daar Precies. bang voor bent dat dat misschien gebeurt zonder dat je er bent. Wat ook nog een leuk detail in deze vraag is, dat er wordt gezegd dat ik als achtstejaars, blijkbaar is dat een argument voor de, de, de, degene die de vraag de stelt, om vragenden. te denken: misschien moet ik niet meegaan Precies. op EW. Nou ja, um, inderdaad. Wat in... ik me ergens kan voorstellen, want achtstejaars is wel oud. Maar is het zo? Ja, ik weet niet. Mo moet dat afhangen van je, van je, van je jaar? Naar of is het gewoon meer van... Weet je, als je eigenlijk al burger bent en aan het werk bent... Dan snap ik dat je niet meer mee wil op EW. Maar stel je bent 18 jaar, maar je zit nog in je bachelor. En je staat nog midden in de VGD. Dan zou ik zeggen, ga vooral mee. Je stel je zelfs 18 jaar nog bestuur doen. Dan zou ik zeggen, je moet mee. Als je en niet mee gaat, ben, je jaar. ben je gewoon een beetje gek bezig. Oh. Ik denk dat het minder te maken heeft met je jaar... Jaar. hoeveelste je ah, okay, bent. Maar in de, in hoe de vraag gesteld is, impliceert yeah. het natuurlijk een beetje van, van... Ja, goed, ik ben wel achtstejaars. Dus dan, ja, dan dus moet je natuurlijk Een beetje meer... op dat randje van... Ja. Zou ik wel of niet? En nou goed. Ja, ah, goed. Ik zou zeggen, hoe kun je het voorkomen dat je door FOMO eh, toch meegaat op eh, Bedenk wat je wil. Bam! Bedenk gewoon wat je wil. Potverdor, ik doe niet zo moeilijk Frik erop met je FOMO. Hallo. Ik ga niet ons hier de, daarmee lastig vallen. Yes. Oh wacht, dat is wel een beetje wat We ask for this. Dat is waar. waar. Oké. Okay. Willen we een volgende vraag? Of willen we. Ja, Zullen... ik... We kunnen die vraag beantwoorden. Oh. Uh, voor, de, voor de mensen thuis. Voor oh. de mensen thuis. We zijn ook thuis. Het is heel raar. Ik ben niet thuis. Jij bent niet thuis, inderdaad. Ik wel. Maar je voelt je wel thuis, toch? Absoluut. Ach, gelukkig. Meer, uh... Maar de vraag raak, die Wolters enorm groot op zijn scherm heeft ja. geprojecteerd. Echt een intent. beetje zo'n. Uh, een, ja. een beetje dwingend, bijna zou ik willen zeggen. Ja. Alsoe, we, kunnen er nu niet, we durven eigenlijk nu niet, niet te doen, dus nou goed. Laten we doen. Er staat: Wat is het leukste dat laat op Zoos nog gebeurd is? Gebeurd met een T trouwens, dat moet een D zijn, het spijt me. Ik maar dacht jij. net. Ik nou, wil goed. niet heel uh, vervelend doen. Niemand kan dit zien thuis, maar ik ga het toch even zeggen. AK: Blij dat je erbij was. Ja. Oh, dat is echt Ik wat ben even, even aan het denken hoor. Laatste, maar zullen we dan van dit jaar? Nee, het zijn ook niet zoveel. Dus dan kan ik het een beetje inperken. Want... Ik ben wel schap, vaak schap, laat op zo'n geweest. Ja. Dit jaar. Ja. Nou goed. We, ge, we hebben volgens mij dit jaar al twee keer van de randen gedwongen. Ja. Niet gedwongen. Maar zover gekregen. Nou, ik vond het wel leuk dat wij dat op een gegeven moment gingen doen. Ja. Dat wij op een gegeven moment bedachten... Het is goed als er eten komt. En, en dat iemand anders dat regelt. Dat regelt. En ook dat we dan maar gewoon zeiden... Ja, we willen echt heel graag eten. ik kunnen het als we regelen. En toen, en toen is het gebeurde dat. En, maar dat kwam ook... Ik weet niet... Ja, ik wil ook niet de social commissie bestieken. Maar er waren er was gewoon elke keer waren er geen tossies en zo. Of dan waren er heel weinig tossies. En dan hadden we honger. En dan was het... ja Ik vind tossies ook wel echt... Zo, dat zijn echt stukjes karton die hier binnen werken, hoor. Dat is echt een soort van... Dan moet je, karton dan moet je heel met veel een verdrinkt. stukje gesmolten kaas. Die ook niet echt heel leer is. En dan zo'n hmm. zo lapje leer. Wat dan voor hand moet doorgaan. En dan tussen die twee... Dat was geen emidow, dus de hapjes wel. Soms dan, dan, berg, ja. heb je die filters inderdaad en dan hap je erin en dan merk je het eigenlijk helemaal niet. Want dan is het gewoon, berg, want die toxisch maakt ongeveer hetzelfde. Maar goed, dat geldt terzijde. Geef niet. Beefy wasjes, dat is wel leuk. Beef wasjes best leuk. Zo. Ja, beef wasjes best je. Maar we ja. we love you. Ja. We willen geen ruzie met mensen. Zo. Sorry. We maar... moeten een shoutout doen. Een shoutout. <laughs> Dat was zo vet hip zijn. <laughs> we kunnen gewoon elke keer een. Ik weet niet wat we kunnen doen. Voor de volgende keer. Voor de volgende keer. Maar dat vond ik chill. Eten, eten is altijd chill. Weet je? Ja, wil, maar, wie zegt er nou nee tegen eten? Wat ja, ik eten niet had cool. willen missen was dat we, dat we dat geregeld hebben zonder dat we er iets voor hebben gedaan. Ja, dat, dat is chill. Dat was leuk. Dat He was heb ik gedaan. Omdat er toen in de kan zo Turk 1 en Turk 2 stond. Ja, dat je ook wel meegedenkt. Ja. Was dit nou nodig achteraf? Ja. Er is een. Nou goed, maakt niet uit. Maar. Wat was er nog meer leuk? halve eten. Dat is natuurlijk een voor de hand liggend antwoord. Oh, maar misschien ook wel gewoon in de rest van de jaren, weet je. Een, gewoon. Ja, vind je. Het is ook wel een beetje. Laat op zo's is ook wel een beetje zo'n baas altijd. Als in. Ja, de tijd is, gaat ja. enorm snel en er gebeurt van alles, maar eigenlijk gebeurt er ook weer net niks lijkt me wel een keer fascinerend, niet leuk, maar wel fascinerend om zeg maar later schouw te zijn. <lacht> of gewoon nuchter en op zo. Yeah. Misschien moeten we een zo's. keer iemand interviewen. Iemand als Zwartje of zo, die altijd nuchter oh, op zo's ja. is. En gewoon... Wat vindt die, ja. die nou, wat vindt er, hij nou van er, het, van het proces dat, van, van, van een zo's? We kunnen we, misschien... Ja. Een arme jongen, die, ik weet niet wat hem komt. <lacht> we, we vragen het ons de technical producer. Kan, kan we het Ik regelen? kan het proberen. We kunnen het proberen, inderdaad. dat gaan is we goed. gewoon bellen. Dat is goed, doe maar. Wij gaan ja, altijd denk uh, denken we even verder. verder. Maar, ja, dat is, volgens mij is dat want... namelijk helemaal niet zo fascinerend als dat je het in je hoofd hebt. Of misschien wel. Maar ik denk vooral dat het know. allemaal veel trager gaat. Ja. Dat is het echt heel dom worden op een gegeven moment. Maar, gaan we we zijn, we zijn nu met Zwartje aan het bellen. Er, ja. Ik ben altijd... heel benieuwd wat die. Een lichte denkt spanning is. of die gaat opnemen en ja. hoe raar die dit gaat dus vinden. Het is geen gek tijd zitten. Ja. Nee, precies. En misschien komen je later op de af, in de aflevering nog op terug. Dat zou zomaar kunnen. En dan, als het niet werkt, dan knippen we het er gewoon uit. En dan hoort niemand het. Of we nee, laten dit pocht, erin. Dan houden het erin. En dan ja. is het gewoon random. We moeten niet de veel geven dat er geknipt wordt. Oh. Oh nee, tuurlijk nee, niet. Nippen, ja. over... komt Nippen is voor watjes. Uh... Uh... Ook als we opeens allemaal heel persoonlijk over mensen gaan roddelen, dan. Uh... Horen jullie dat gewoon allemaal? Ja, de, de, dat, nou goed, dan weet je dat weten jullie dat niet. Wel geanonimiseerd natuurlijk. Dan soort... Over de ja, naam ik, komt dan ik, even zo'n broodje. Piep... We piepen over zo, de naam heen. Ja. We geven nu wel het idee dat ons, maar onze, okay, onze techni technische Oei. features echt veel intelligenter zijn dan dat ze echt zijn. Nee, ze zijn echt heel. Goed. meneer de Prees is nog niet op. Um, Jammer. Jammer. Later. Maar even denk hoor. Ik ben even aan het denken. Wat nou echt? Een soos waarvan ik echt dacht, oh, dit hier heb ik echt van gedaan. Ik kan me aan één soos herinneren, maar dat is ook een beetje het begin van dit alles. Wij met een fles wijn die nog leeg. Wij die allebei zeiden, ah, na dit kleine slokje bier ga ik oh, naar huis. En toen was er nog een, en fles, toen wijn. Was er een fles wijn. Iemand kwam naar mij. Ik denk de schouder. Die zei hier. Kunnen jullie die mij was het lock, maar Kunnen Ik denk het... ook Lok. Ik beschuldig Lok bij deze. Lok, dit is jouw schuld. Als het kut is, niet onze schuld. Zo, soepel dit. Ook... Dat was de sensor. De sensor Zodat niemand weet dat we het over... Er... hebben. Briljant, briljant. Soepel, soepel. Maar, zeg maar dat was wel heel leuk, want toen zijn we er echt nog een paar uur geweest. En ik denk dat dat de goede, de goede show zijn. Als je opeens in een goed gesprek bent met, met ja. iemand en gewoon even een lul nou over iets. helemaal losgaan. Gewoon helemaal losgaan. En helemaal gewoon, ja, fucking chill. En mee blijven met muziek. Dat is zeg maar ja, it never gets old, weet je. Hè? Dus, hè, dat heb ik altijd zo van, weet je, dat het toch altijd, toch altijd weer leuk is. Ja, maar ik heb wel altijd, nou, altijd, vaak, op zo dat ik ergens in dat proces denk, ja. Het is nu tijd voor de vita om, om een bedje op te zoeken. Ja, precies, En dan duurt het ja. nog heel lang voordat ik dat daadwerkelijk doe, ja, maar... ja, ja, ja. Het is zeg maar een beetje mijn moment. Dat ik denk, ja, ja oké. Okay. Dus, dus, dus, waarom ben je nu? Ik ben nu... Het is nu ook nog leuk, maar ja, ik had het was, eerder weg moeten gaan. <laughs> het, was, het was leuk, een <coughs> soort van... Ja. Ik heb ook ja. wel eens echt van die show's. Dat ik dan wel tot laat ben gebleven. En dat ik dan achteraf echt denk... maar echt, Dat ik dan ook al om twaalf uur eigenlijk dacht... Ja, ja, eigenlijk ben ik wel moe. Misschien moet ik zo naar huis. En dan alsnog gebeurt dat niet of zo. En dan ja. dat je echt denkt van waarom heb ik dit gedaan. Want het is gewoon... Dat is niet nodig elke keer. Ja. Dat gewoon niet hoe het... Hoe het dat hoeft niet. misschien dus is dat ook nee. wel een goede les van vanavond. Je hoeft er eigenlijk niet altijd te zijn. Precies. als in. You don't have to be afraid. <laughs> we kunnen een... we je hard hoeft niet onder... bang te zijn. Je... Ik zou bijna gaan zingen, maar... Maar laten we dat nee nou, ja. <lacht> Misschien... Goed. Misschien... <lacht> we kunnen als intro van deze podcast gewoon doen. <lacht> je hoeft niet bang te <lacht> zijn. Je gaat er gewoon hoor. Tuurlijk. <lacht> Huis. Maar oprecht. Want een soort van... Ja. Het is, het, mensen hebben het vaak ook niet eens echt door. Het is niet dat mensen achteraf zeggen... Nou, waar was jij nou afgelopen zo's om 6 uur ochtends? Als in... Ja, maar, you don't really care. Misschien op dat moment zelf, als je weggaat. Maar dat is echt... Dat, ja, Wat je jezelf moet uit. aanleren bij dit soort zozen is... Op een gegeven moment moet je bedenken dat je weggaat. En dan... Een minuut later moet je op je fiets zitten. En ja. al weg zijn van de, van de, van de haven. Ja, ik heb vaak dat ik de andere dan ben ik op zo's. En dan denk ik, oké, okay, ik wil weg. En dan denk ik, oké, okay, maar ik moet een soort van wachten tot het, tot het juiste moment. Tot nee, een soort van het moment daar is dat ik weg. Run for the hills. <laughs> dat is wat je dan moet doen. Ja, maar dat doe ik dus nooit. Ik wil zoiets van, oh dan... dan een soort van, Oh, dit liedje vind ik nog heel leuk. Dus dat wil ik dan even uitzitten. En dan komt er daarna een nummer wat je ook leuk vindt. En dan daarna nog zes. En dan... Heb je alweer een nieuw biertje in je handen, en dan is het een soort van. En dan. Dat werkt niet. Dat, ja. dat werkt niet. Dus, nee. Dat ook, ja. Ja, ja, nee, dus, ja. Maar run voor de hills. Is er is nog een vraag. Iemand heeft gereageerd. Oh, dit is. Dit is echt heel nullig. Oké. Okay. Wie heeft gereageerd? Onze. Margot. Ah, oh, dat was een ja, maar ik denk dat mensen het ons nog hoorden. Onze Margot, onze, Margot, onze PR, Margot, onze PR, onze PR, Margot. Onze PR, Margot. Onze PR Twaars, heeft, uh, gere heeft gereageerd met een ons als je uit. Wat echt, dat is echt wel leuk. Ja. Maar misschien moeten we dat gewoon even uitleggen. Wat is nou het idee van, nee, maar echt, want op zich. Ja, we zijn al een tijd bezig, maar. Maar dat uh, maakt niet uit. Ben je uh, laat uh, nooit? We, we kunnen het alsnog beantwoorden, want. Dit is uh, een podcast over ja, onze zaken. Het onderwerp het hele is wij die onderwerp. wijn en ja. over dingen praten. Dat is het wel een beetje. Meer, meer strekking is er eigenlijk okay. niet. We moeten de, dit... de aanleiding was wel een beetje. dus Maar wij die vaak wijn dronken met z'n tweeën. En dan over dingen praten. Ja goed. Dus. Ja. En op een gegeven moment waren er mensen die zeiden. Oh, je moet er echt een podcast opnemen. En toen dachten wij ja. By ja, popular demand. Doen, doen wij dit? dit. nu maar. Oké okay, um, dan. Dus bij deze. Dat is wat we nu aan het doen zijn. En. Ja, hebben niet echt een, nog niet, ja, het format tot nu toe is, we, we, we vertellen even welke wijn we drinken. Dat is wat we dus helemaal aan het begin deden. Toen het nog een beetje ongemakkelijker was, want inmiddels zitten er wat meisjes uh, in. Oeh, oeh. En dat helpt. Dat helpt. Maar uh, verder, ja, we hebben gewoon een onderwerp gekozen. en dachten, we moeten wel ergens over praten. En dat is nu dus FOMO. Ja. En, uh, nou ja, goed, stel je hebt echt een goed onderwerp, stuur het vooral even op. Want dan kunnen we daarover praten en dan... Uh, Precies. Misschien doen we wel voor de eventuele volgende keer dat een soort poll weer van weer waar, poll, willen waar, dat willen dat waar willen jullie dat? Of maar kijk, stel, je denkt echt. <coughs> wat, wat kut dit? Laat het ook even weten. Want nou goed, kijk, weet Precies. je, wij drinken en praten doen we toch wel. We kunnen het wel opnieuw nemen, we kunnen het niet opnemen. En, uh, Precies. We don't really care. Jij moet, jullie moeten als lezers, u moet als lezers. Als Luisteraars, Luisteraars. moeten jullie bedenken, willen we die erbij zijn of niet? Ja. Hebben jullie FOMO voor Omdat de gesprekken niet, maar, die ik en Suus ja. hebben? Want we kregen dat zelf, is de vraag. zelf kregen we namelijk ook wel een beetje het idee dat... En misschien, het past wel bijna bij het onderwerp. We kregen ja. een beetje het gevoel alsof mensen... Misschien dachten mensen dat niet. Misschien kregen wij vooral dat gevoel. Ik heb namelijk ook mensen gehoord die zeiden... Ja, jullie hebben het echt helemaal nergens over volgens mij. Maar dat vind ik dan ook wel weer leuk. Voor op de achtergrond gewoon. Ja, dat is prima. Maar... We kregen het idee dat er mensen waren die een soort van mythische soort van beliefs hadden over waar wij het over hebben. En hoe leuk dat nou echt is. Ja. Um, we vinden het vooral zelf heel leuk. En ja. Ik denk dat dat een beetje bijgedragen heeft aan het, het, aan het dat, en dat mythische karakter van, van dat idee. Dat mensen onze worden. gesprekken. Um, maar en blijkbaar zijn die allemaal echt vet bang om dat te missen. Precies. Die we allemaal fear of missing out. Dit was helemaal niet de intentie om het zo te laten, laten aansluiten. Deze bruggetjes. Echt, ik ben trots op ons. Dit is... Oeh. Ja. En... Uh, maar, uh, nou goed. Uh, we zijn nu dus uh, aan het... Uh, dit aan het doen. En dat is een beetje het idee. En meer idee is er eigenlijk niet. De, misschien kunnen we nog uitleggen waar de titel vandaan komt. Misschien is dat wel interessant Dat Als in... weet ik dat. Oké. Ik vind echt een... Is nou, wel, nu weet het me dit het... van verhaal, oh, want jij weet het blijkbaar me <laughs> beter. Ik dacht dat we een reden hadden, maar nu weet ik het niet meer zeker. Nee, maar vertel maar wat jij in je hoofd hebt. Is misschien is het wel waar, maar ben ik heb het gewoon vergeten. Het nou ja, is gebeurd toen ik heel veel wijn op had. Dus, hè. Ja, volgens mij hebben we het gewoon een keer op soos bedacht. Toch Ik weet het Nee, maar we zeggen dit gewoon heel vaak. Nee, maar dat, maar, echt... maar daarom, maar dat is de reden. Gewoon ook, toch? Ja. Of dachten we... We <laughs> moet hier echt een beter verhaal <laughs> bij vinden voor de volgende keer. Goed, um... Deze origin story. Ik heb ook, ik heb ook het idee dat al onze verhalen tot nu toe. soort van beginnen met. ja, we gaan laat op zoos en toen dit en dit en dit. Precies. Wat een soort van. aan de ene kant leuk is, maar aan de andere kant klinkt het ook weer een beetje chat. Alsof we onze Alsof beste wel. momenten meemaken. Echt? als we heel veel alcohol hebben. <laughs> maar goed. Maar de naam is volgens mij meer inderdaad gewoon. als in. als Davita en ik in een intent gesprek komen. vooral als we een beetje, een beetje hyped worden. Als we echt. een soort van. Dan beginnen er door dingen te slaan en zo. en om je, Precies, om je punt bij te zetten. En een soort van... Dan zeg je je mening en dan neem maar echt. Neem maar echt. En dan en als je allebei dan zes keer neem maar echt tegen elkaar gezet... Dan weet je ook dat je het met elkaar eens bent. En dat is gewoon zo'n... Ja. Zo Dit bang. gebeurt wel echt alleen maar als we allebei Neem maar echt. nee maar, maar echt bezopen zijn. Maar echt bezopen. Goed. We hebben echt. nu heel vaak neem maar echt gezet. Ja. Ik hoop dus, dat het duidelijk is. Daar komt het vandaan. Maar we kunnen wel weer even terug naar het onderwerp. Met een leuke vraag van een van onze, nou, ik zou willen zeggen luisteraars, maar dat is nog een beetje voorbarig misschien. Een van onze volgers op Insta. Insta. Ik voel oh, nu echt zo'n zo zo influencer. Wat echt een heel lelijk woord. Influencer. Oh, ik wil het echt worden. wat is echt zo'n baan dat je gewoon niet werkt, maar wel geld <laughs> Influencer. Influencer. Misschien gaan we een aflevering maken over influencers. Influ influencers? influencers, influencers, influencers, influencers. Dat is een influencers. Beetje als influenza. Dat is voor mij een ziekte. Dat klopt ja. Is dat zo? Ik weet eigenlijk niet. Ik krijg niet dat kolf. Maar. Hey Google Guy, wat is influenza? <laughs> Google. Zullen we hem Google <laughs> Guy noemen? We vanaf nu. Jp. Ja, Jp. Ab. Nee. Of Google Guy. Gigi. Gigi. Ik ga echt mee dus. Dit is dus zo'n hele domme naam voor een hond. Weet je wel? Ja, een Gigi. Je hebt toch zo'n. Dat is toch ook zo'n zo person. Die heet ook oh, Gigi of zo. Dat is toch zo'n zo zo meid. Iets. Oh. Het is een ziekte, ja. Het is een ziekte. Een of influenza-ziekte of influenza die, die door het influenza virus wordt veroorzaakt. Dat is best wel ja, logisch. Dat is gewoon griep? Goed. Op naar de vraag. De vraag is. Maar. Maar. Maar. Maar. Wat als het nu niet per se angst is, maar echt waar is dat je dingen mist? Ik denk dat er wel een beetje een, een misconceptie in deze vraag zit. Want er uh, kan natuurlijk zijn dat je dingen mist. Maar dat betekent niet dat het geen angst is of zo, snap je? Als in, het is nog steeds angst, ook als je zo'n van... Goed. Ja, het, het kan... <laughs> snap je me angst, die... angst is angst of het nou gefundeerd is of niet. Ja, precies. En dan nee. waar, uh, Misschien is het ook wel zo dat je soort van... Um, je, je. De, de, maar Gelvie. Misschien want zo. Tekst. Ding ding mm, en, Moeilijk. Oké. Okay. zie rolten en... zou weer bijna willen wegbliepen. Take two. Hé, <laughs> <Hey>, goed. Misschien <grijpt> moeten we zo'n ding hebben dat we dan zo knippen. Zo, ja. zo, net als op. Ik weet niet. Doe je dat in radio? Nee, natuurlijk niet. Dat is allemaal live. En ja. Maar... Ik, <grijpt> je ik weet. moet weg van je zinnen afmaken. Random dingen. Oké. Okay, wat ik wilde zeggen. <laughs> ja, ga door. Een soort van. De FOMO, maar ik denk dat het probleem hem niet echt zit in of je dingen mist of niet. Want tuurlijk is het kut als je iets mist wat leuk is. Maar er zijn echt weinig dingen die, uh, soort van, waar je nog echt de rest van je leven spijt van hebt dat je ze mist. Kijk, als je niet naar, je, naar de bruiloft van je dochter gaat of niet naar de begrafenis van je opa... Dat is, lemmerge, daar ga je spijt van krijgen dat je daar niet bij was. Maar bijna al het andere is gewoon een beetje, ja, weet je, natuurlijk is het niet leuk. Fomo is gewoon zeg maar een twijfel van vind, hoe belangrijk vind ik het nou om weg te gaan of niet. Ja. En vooral. Fomo voor de begrafenis van je opa. Nee. Dat klinkt wel nee. nee. echt hilarisch. Ik nee. ben bang dat, dat is heel leuk is. Nee. Nee, maar, nee, ja, maar zorg FOMO... dat je dan zeg maar niet daarheen gaat, maar naar een van dat dom feestje van je iemand die je leuk vindt. En ja. dan ja, maar later je, denk je ja, van, ik denk ja, niet dat, dat je fomo gewoon... hebt voor de begrafenis van je opa. Dat, dat is ook niet per se mijn punt. Maar meer, ik denk meer als in. Nee, Oké, okay, maar het om... probleem zit hem in die angst en niet zozeer in hoe leuk het nou is wat er gebeurt daar maar of hoe niet leuk. Of, ja, zin. Dus ja. Een soort van. Volgens mij is er maar tegenwoordig namelijk ook een beetje de instelling van mensen. Ik moet overal bij je zijn en dat. Ja. Maar, ge, de, maar ge, het grootste gedeelte van die dingen is echt niet zo leuk. Als in. En, Precies. Ja. Goed. Als je een keer iets mist wat misschien wel toevallig heel leuk was. Ja. Dat is dan een soort van. voor twee dagen vervelend. En misschien voor al die andere keren dat mensen er nog aan refereren of zo ook. Maar dat. Ja. Is het heel hard om te zeggen. daar kom je wel overheen. En dat is echt niet. een soort van. het belangrijkste in het leven of zo. Maar het is toch ook of goed is dat als er, als je als er dingen gebeuren. Zonder dat jij daar per se bij bent. Zeg maar. dus ja. De... Moet je ook leren accepteren denk ik. Ja, dus maar het ook je gaat ook van... niet in je leven wat... alle dingen doen. Ja, die, die wat we je... net ook een beetje zeiden. Het is best wel egoïstisch om te denken. Dat je ervan... Maar dat er niet leuke dingen mogen gebeuren als jij er niet bij bent. Daarmee. Ja. Gewoon als in... Maar laten uh, de kids uh, hun fun hebben terwijl jij uh, in je bed ligt. Precies. You are not going to, uh, to die. Hoogelijk. En dat is het belangrijkste, lieve kijkwes kinderen. Ja, precies. Ja. Dus, om de dus. vraag te beantwoorden. De vraag was, wat nou als het echt, echt leuk is, echt, is en niet angst serieus. is. Ik denk de angst is er sowieso maar... waarschijnlijk. Ook als het wel leuk is, ook als het niet leuk is. Ja. Maar um, oh, je wilt een tekst doen. Sorry, ik hoop helemaal door je heen te praten. Ja, inderdaad. Sorry, fijn. Ik ben daar nou ook mijn verhaal een beetje kwijt. Oi. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Want zeg maar, het ga, de, de angst blijft. En ja. zeg maar, de keuze die jij, waar jij voor gesteld staat. Namelijk ga ik doen wat ik eigenlijk wil doen. En dat is namelijk niet gaan of weggaan. Mm -hmm. Of ga ik doen om te zorgen dat ik maar niks mis. Ja. En dat en is en de keuze ge, die je moet maken. En het wordt niet anders doordat, zeg maar, doordat er iets leuks gebeurt. Of, of niet. Precies, doordat dat je zeker weet dat er iets leuks gebeurt of niet. Dat is, ik denk ik dat het daar fundamenteel de vraag anders van is. Nee. Dus. Dat denk ik ook Nou goed. Als je zou al zeker weet dat er iets leuks gaat gebeuren. Dan is de kans dat je blijft al groter. Ik denk ja maar niet het heel maakt niet zo uit maar. voor de, zeg maar de, de, de afweging. Die... Nee. De afweging zou moeten zijn. Hé hey, ik ben moe. Ik wil naar huis. Of ik heb morgen heel vroeg iets te doen. Ik ga naar huis. En niet. Oh ik ga misschien nu één avond een keer iets leuks missen. Oh. Ja. Daar is het. Ja. Soms moet je gewoon even ook. Ik weet niet, ik heb geen tekst. Oh. Ik moet wel, weet je wat ik wel moet? Naar de wc. Een plasje, plegen. En plasje, ik plasje plas. plegen. Zullen we even op stop zetten dan? Is dat handig? Ja, ja anders moet ik in mijn eentje. Dat, dat ja, maar niet maakt leuk. niet uit. Dat is ook Oh nee, we gaan niet zitten. Oh, ja. We hebben gewoon doen. een dagmuziekje nu hier ergens in het. Oeh. IT, ja, het ja ik moet eigenlijk ook naar de wc. Daarom dacht ik van misschien moeten we even op stop zetten. Nee, dat kan prima. Oh. Doe maar wat. Ik ga even... Lift. Nou jongens, we gaan het horen. Dat is wel Wolters, hè? Dus die heeft allemaal meningen over muziek. Oh ja, maar ik idee. ga letterlijk lift muziek opzetten. Oh, oké. Okay. Nee, de knoop echt ook gewoon... Misschien beter. <coughs> Dit soort muziek. Mensen worden altijd heel agressief van nee. aan de wacht hangen. En hier word je niet rustig van. Hier denk je alleen maar van. Want je moet iets vastpakken en gooien of zo. Maar nee. het album al dan lift muziek. Lift muziek. Maar lift is toch anders in het Engels? Elevator. Dat is wel leuk, Hé, wel Hey, ik, uh, ik doe hier nog niet is helemaal prima. Ja. Ik heb ook lichte muziek van ah. 11 Zijn we in ieder geval een klein beetje interessant? Of is het echt, uh... Ja, ik kan hier niet goed over voordelen. Er wordt gewoon geweld. Als je één aflevering uitbrengt, dan je feedback alles nu in het zou moeten inkiepen. Want de rest is, het is ook het een beetje mazig gemammeld. Maar volgens mij verwachten mensen dat ik al. Ja, precies. Dus het, het is natuurlijk ook een beetje een idee ja. dat het was niet super snel en heel erg moet zijn. Dus het is gewoon relaxed luisteren. Waar we het over? Ik weet het niet meer. Aan FOMO, daar hebben we het al heel oh. lang Oh ja. Er zijn nog kijkersvragen. Nee, dus oh ja. ja. ja Leuke kijkersvragen. Ze kijken vooral niet, maar luisteren. maar. Ik van. Niet. niet leuk. Nee, snap ik. Ik wil nee, het niet gewoon niet. even gebruiken. Ja, nee, dat merk je. Je moet echt een soundboard maken ja, en dan heb je zo'n propje app. op zo kut inderdaad. All Alright, it? next question. Hey, is er ook een VGC soundboard ergens een keer gemaakt? Ja. ja, dat klopt, ja. Maar er is ook een app van de VGD, het VGC soundboard Goed, uh -huh. al heel ander verhaal. Maar <laughs> de vraag is, wat doe je er tegen? We hebben dit al een klein beetje ook beantwoord in de volgende vragen. Maar ja. Ik heb het idee dat deze persoon uh, praktische tips wil en zo... En dat, ik heb geen idee eigenlijk. Praktische tips. Nou, wat wel echt op Zoos een goede tip is. Is er maar een buddy hebben die ook op tijd naar huis gaat. Een okay. huisgenoot. En dan gewoon zeggen, oké, okay, jij gaat zo laat naar huis. Sleep me alsjeblieft mee. Gewoon iemand waarvan je weet dat hij wel iets meer zelfdiscipline heeft. En dat hij gewoon weggaat. En ja. dan gewoon samen afspreken. We gaan zo laat weg. En dan moet je elkaar eraan houden. Dat, dat, dat werkt wel goed. Gewoon... Ja, dat is dan zeg maar, specifiek voor weggaan van Zoos. Ja. ja, ja, maar exact. Meer in het algemeen in je leven. Ja, gewoon gaan. En dan eigenlijk als in dat je ergens heen gaat waar je eigenlijk niet heen wil. Alleen maar omdat je bang bent dat je iets mist. Dat is een beetje... ja. ja, je moet gewoon bedenken wat je wil. Zullen we naar een volgende vraag gaan? Anders? Precies. Ja, want de vraag beantwoorden is echt bam. Denk ik Ik heb geen idee. Ik denk na. Nou, <coughs> uhm. Oh ja, deze hebben we eigenlijk al een beetje geopend voor de volgende vraag gaan. namelijk over de Yomo en Foso. Dan gaan we uh... En ja, wat was de vraag ook alweer? Een van dat de vragen was. is... Is Jomo net zo schadelijk als FOMO? Dus is dat net zo erg? Of zo, denk Yomo ik? Yomo is gewoon dat je blij bent met je eigen keuze. Ja, dus ik denk dat dat een stuk minder erg is. Dat is goed. Alleen, als je een soort van... Denk dat, als je, stel je iets later in door, wat denk ik kan. Um, dat je echt zegt... oh Als, een, als het, weet ik veel... De, de, de baby shower of zo is van... Je, je zus... En dat je dan zegt, oh, maar ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Dan denk ik wel, ja, dan, dan, maar, ge... goed, misschien een slecht ja, voorbeeld. Okay. Maar snap je, dan, dan, als in, soms moet je ook aan een ander denken om ergens te zijn, gewoon. Dus, je kunt soms niet je al... gewoon ja. gaan, want het wordt ook wel leuk als je gewoon gaat. Ja, en je moet, als, in, als je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd voor een baby shower, dan doe je iemand er ook gewoon een beetje pijn of verdriet mee als je er niet bent. Weg, waarschijnlijk. <laughs> en gewoon, dan, dan is het gewoon lullig en dat wil je ook niet. Of dus. de verjaardag van je oma of zo. dan soort van. Kijk, okay, ik kan me best voorstellen dat je daar enige jomo voor hebt. Maar. Een soort van. <laughs> ja, precies. Not cool, weet je. Alsoin, het is je oma. Ja, nee. Dus als je erin doorslaat, kan Maar dat denk ik, maar dit, denk ja, ik hetzelfde. Het met algemeen... FOMO, als je erin doorslaat. Is het gewoon is het natuurlijk goed, goed als je blij bent met je eigen keuzes. Ja, dat zeker. Dus. Waar. Als je gewoon. You free... go, je uh... is, vraag zelf? Nee, ja, anoniem. Dus. Ja. Voor mij was dit... Precies. Nou, hij, is te, hij is te kort. Maar het is niet, no, ja. niet geloofwaardig. Yeah. <lacht> <lacht> um, uh, de volgende vraag was... Hmm. Dus over FOMO en FOZO. En dat was... Wat is het verschil tussen FOMO en FOZO? Yeah. Nou ben ik geen expert. She's, gewoon niet... Uh, let of, me google that for yeah, you. Ja, maar FOZO was dus volgens mij fear of standing out of zo. Ja, yeah. maar ik zou dus... Ik denk je... dat dat iets betekent als, uh, het maakt me niet per se uit dat ik er niet ben, maar ik ben bang dat ik de enige ben die er niet is. Hmm. is dat, dat is, dat, is dat zeg maar, fear standing out van, van, oh, ik wil niet zeg maar... Ik heb het. Uh, ik zal een korte samenvatting geven, maar dat zie oh. ik niet. fear of standing out in the crowd. Oh, man. Yeah. Creating we, wat is dit voor site, jong? Ik heb het geen idee, maar ik denk <laughs> dat, ja... Dat je gewoon niet de spotlight wil zijn? Dat je gewoon niet in de aandacht wil staan? Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, het verschil okay. is lijkt me vrij duidelijk. Volgens mij is het verschil. het is gewoon niet hetzelfde. <laughs> ja. Moeten we dit uitleggen? Het ene is dus ben dat, je, je? dat je bang bent dat je er niet bij bent. Het <laughs> andere is dat je bang bent om op te vallen in een groep. En dat nee. heeft... Nou ja, goed, dat is het eigenlijk. Ja. Volgende vraag. Dus, slecht vraag. Next. <laughs> Niet blij, jongens. We verwachten weer voor jullie. Heel boos. Um, er is een vraag. Mis ik wat op dit moment? Wat is een vraag? Ja. Ja. Nee. Uh, er, is, er is een wereld buiten jouw, uh, je jouw ervaring altijd iets. Van, de, van, van het leven. Dit is echt is heel ik, is diep. Dit, is dit nieuws voor je? Dat er zeg maar dingen gebeuren waar jij niet bij bent? Uh, jongens, Davita wordt agressief jongens. Het wordt leuk. We gaan snel door boos. naar de volgende vraag. <laughs> voordat, voordat dit nog uh, vervelend. Deze hmm. vragen zijn bijna allebei hetzelfde. <coughs> Misschien kunnen we ze in één keer beantwoorden. Mm -hmm. Namelijk. Wat nou als ik te dronken ben over de gesprekken... Ben... Dat is geen zin. Goed. Wat nou als ik te dronken ben over de gesprekken die om mij heen gaande zijn? En de andere is. Wat nou als ik te nuchter ben... Voor, oh, ik denk dat voor ook bij je anderen moet. Voor de gesprekken die omheen gaan. zijn. Dat is dus waar we het net ook over hadden. Iemand die heel nuchter is, altijd op zo'n. Iemand die. Ja. Um, als je te dronken bent, ga gewoon naar huis. Dat lijkt me ja, echt het beste. Dus dat merkt, dan weet je gewoon... Als je weet van jezelf, ik ben te dronken hiervoor, het is allemaal kut. Uh, ga lekker in je bed liggen. En, weet je, um, je. Precies. Je moet stoppen als het nog leuk is. En als je Precies. veel verder heen bent dan de mensen heen. Ik denk heen, dat echt wel de hoofdboot gaat het, gaat van, het niet van, leeg. Gewoon kan zijn. Namelijk de wijze les van Davita de Oma. Je moet stoppen als het leuk is. Ja, ik denk dat het mijn oma was het gewoon iemand, iemand, die zich vaak A white person bevind. in your life. Maar dat, dus je moet stoppen als het, uh, als het leuk is. En uh, als je te nuchter bent voor de gesprekken om je heen, is misschien soms ook wel gewoon naar huis gaan de beste optie. Want ja. maar, maar, gewoon even bijdrinken, kan ja, ik ook. Inkakken is bijpakken. <laughs> Dat is weer de wijsheid van uh, voor jou. Dat heb ik niet Maar we gaan even we gaan over naar een nieuwe fles wijn. Oh ja. Hij um, wordt de even ingeschonken. En jongens, op deze fles wijn staat een alpaca. alpaca. Die werd net door nee. Suus om een of andere nee. reden. Nee, <lacht> een, <lacht> een alpaca genoemd. Ik vond niet zo goed om ik daarbij kwam. Ging even alpaca mis. Waarbij ik het woord alpaca kwam klonk echt super logisch in mijn hoofd. Ja, dat Goed. Niet. Er staat een alpaca op. Um, het is een Berlo Uit 2018. Uit Chili. Uit Chili. Ja. Chil. Staat er ook wel? Chile Ja, dat is gewoon ik de klopt. Engelse manier van Chili schrijven. Dat klopt. schat. En nou, de... een beetje nu zo nee, maar... doen. Het... Nou, okay. Ik ben voor dat we ruzie krijgen op deze maar... eerste boek. Echt leuk. Goed, ik ga even voorlezen voor die, uh, wat er allemaal op de achtergrond staat. Het staat echt vet veel op. Oh, wat leuk. Oh, oh echt heel veel. Is de is een De herkomst is dus blijven. de DO de Central Valley in Chili. En het is dus een Merlot, dat is de druive soort. Mocht ja. je dat niet eten, maar Merlot is een druive soort. Um, en dan de smaakbeschrijving. Let op, let goed op. Deze Merlot heeft een donkere, helderrode kleur en die aroma's van rijp rood fruit in combinatie met kruidige toon. Dat hadden we net ook kruidige in. Oh. Dus misschien lijkt het er wel een beetje. Ik heb hem nog niet gekocht. Dus niet. Um, rijping op eikenhouten vaten Oké, okay, oké okay, oké. Okay. Voegt hier nog een fraaie complexiteit en aroma's van vanille, chocola en koffie aan toe okay. Chocola was altijd een goed idee geweest trouwens ja. Voor de volgende keer Note to self En eten, maar ik heb ook geen eten gekocht trouwens Je zou snacks Oh, kopen. dat zou ik doen Oh, dat ben ik echt helemaal vergeten oh. Shit man Daar is nu te laat voor denk ik nee, Ja, het is nu al uh, laat. laat Oh, het is echt heel laat wat hebben we allemaal gedaan, it? joh? Ik kon hier echt om... Oh, het is al 9 okay. uur. man. Goed. Um... Het is nu geen 9 uur. Ik kwam hier om 9 uur. Het is nu... Kwart over 11. Maar goed, maakt niet uit. On, serveren. Dit is de serveur van de wijn. Past uitzekend bij roodvleesgerechten. Verschillende kazen en gerechten van de barbecue. Oké. Okay. Uh, serveer deze wijn op een temperatuur van 16 graden. Uh, Bewaaradvies. Nu opdronk. Oftewel, niet bewaren, opdrinken. Dat vind ik een goede insteek. Dus ik ben, met ben ik die... bij. Um, oh, en er staat nog een stukje over de, de Central Valley. Ik weet ook niet zo goed waarom het niet Centrale Valley of Central Valley is. Maar misschien is het wel Central Valley en spreek ik het gewoon verkeerd uit. Maar ja. <lacht> Laten we gaan voor Central Centrale. Valley. Centrale. Misschien is Centrale. het wel een hele andere. Central Valley is een zeer veelzijdig gebied en kent een landklimaat. Nou, dat is mooi. De wijngaarden hebben een perfecte zonligging. Met overdag hoge temperaturen en koele nachten. Deze omstandigheden zijn ideaal voor het verbouwen van de Merlot druif. Nou. Um. Zullen we naar de volgende? Ja, yes. volgende vraag. Oh, oh. oh nee, oh. ik heb gemorst. Oh nee. Ook op mezelf. En ook, ook op, op, de... op het kussen. Heb je een doekje? Of is dat... Ja. Onze technical producer gaat even een doekje halen, want dat vindt hij ja. echt gemorst. Ik heb gemorst. Dat is waar. Maar balen. niet op iets wits. Dat is dan weer een voordeel. Dat is positief. Ja. Goed. Oh. We gaan ondertussen om even de afleiding... Uh, ja. We hebben nog één vraag. Dit is de laatste alweer. Oh. We hadden echt best wel wat vragen, maar uh, we, gaan, we gaan er ook hard doorheen. Ja. Dit is uh, een vraag die eigenlijk niet met het onderwerp te maken heeft. Dus dat is... Okay. Um, frappant. Um, frappant. Frappant. Inderdaad. Um, nou, ik, uh, ik ga hem gewoon voorlezen. De vraag is... Ik heb interesse in een meisje... Maar ik heb een vlijmscherpe mening. Is dat dan nog mogelijk? Ik vind het een hele specifieke vraag. En ook een beetje een... Maar de implicatie van de vraag is... dat Als je als een je vlijmscherpe een mening hebt... Kun je geen meisjes meer krijgen. Ja, maar gewoon in het leven over, over haar? Of over relaties? Of over... Ja, dat schreef de vraag dus niet aan. Um, we ja. kunnen wel een aanname doen. Ik denk gewoon in het algemeen. Ja, hij heeft gewoon een... een ga ervan uit dat het een hij is. Het kan nee. ook een zij zijn. We don't judge. Um, Precies. Weet je, kan allemaal. Dat... We willen niet nu ruzie krijgen met uh, dingen. Mensen. En zo. Goed. Oh, richtig. Er wordt even wat schoon gemaakt. Er wordt even... Mensen, dus als je dit, iets geks horen, dan, dan we zijn er geen gekke dingen aan het doen. Wolters zijn bed aan het schoonmaken. Ja. Goed. Hey again, sorry voor je... <laughs> ja, wat het in de dat het kussen in de was. Dat het kussen in de was? Het hulsel. Hè? Ah, hulsel. Hoes? Nou goed. Hoes. Ja, ik weet het niet. Ja, hiermee op. Maar. Okay. Um, nou goed. Het klinkt een beetje alsof uh, een vlijmscherbe mening inderdaad uitsluit dat je dat meisjes je leuk vinden. Um, ik zou willen zeggen, als een meisje je niet leuk vindt... om je vleidingsscherven mening... en dat is wel wie je bent, dan verdient ze het gewoon niet. Is Precies. dat dan niet een prachtige boodschap? Ja. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn. En als je dat niet leuk vindt... ja goed dan is het tijd voor iemand anders. Precies. There's someone out there for you. Precies. Er zijn nog heel veel vissen in deze grote zee. Op elk potje past een deksel En als je dus een vrouw bent... op elk potje past er een ander potje. En zo... Precies, het voelt niet moeilijk hoor. dit, dit dat een goed moment voor de lachen. Oh. Oh, ik is klaar. Ja. Yes. yes. Woo. Nou. Oh ja, wat we ook nog een soort van zelf hadden bedacht. We hebben ook zelf dingen bedacht om over te praten. Ja. Hebben we hebben gewoon, dus in, in, we de, in de, in de trant het hele muziek gebeuren. Oh ja. Ja. Oh ja. Je hebt Davita meenigd. Je Ik meen mee denk over. dat Davita de ook wel een schotje wijn kan Klopt, ja. Mijn wijn is op. Ja. En die vierde Ik dat niet. komt, omdat je de helft eroverheen hebt geflikkerd. Oh ja. Oeh ja, ja. Dat is waar. Mijn wijn is op, omdat ik die over de uh, bed van Wolse gooit. gegooid. Confession time. Het spijt me. Je had erbij moeten zijn. Ja, precies. Nee, niet. Nee, nee ja. maar nu, nu worden mensen dus weer bang. Oh, nu ik het. ook heel veel wijn. Ja, absoluut. Nee, maar muziek. Je hebt dus mensen, ik noem geen namen, maar sommige mensen hebben dat. En die, weet je wel, dan ben je op een feestje of op een borrel of op een avond iets. En dan gaat de muziek aan en er is er één iemand die dan altijd zo twintig nummers heeft die hij wil draaien. En dan bij elke zegt van, oh dit is echt het perfect nummer. En dan ken ik ze allemaal niet. Ik uh, heb dat ook altijd. En ook, maar, zeg maar, de artiest niet, nooit het lied gehoord. Maar vooral, ik denk wel gewoon, ja, ik, ik word, je, ik word ik echt oud-class. Ik vind het niet erg om er weer, gewoon muziek te luisteren en dan niet precies te weten wat het is en zo. Maar die mensen hebben daar dan ook echt een soort van een, een heftige mening over. En die zijn ook echt, sommige mensen zijn oprecht beledigd als je dan zegt, ja, hoe ging dit? ja ik vind het wel leuk of zo, prima. Maar het ergste is ook, als dan... Je denkt dan van, oh, dat is gewoon één iemand die een beetje in zijn, uh, in, zijn, in, in zijn niche van de wereld is. Maar dan ja. zijn er gewoon heel veel mensen die dat ook hebben. Ja. En ook kunnen meepraten. Ja. En dan, en dan denk ik maar... Ik, hoe? Hoe? Ik, vooral ik, ik oh, mis, hoe? Ik, ik mis zoveel. En hoe kom je ook soort van... Hmm. Hoe kom ik aan deze kennis? Moet ik dan gewoon Spotify aanzetten altijd? En dan maar gewoon is, de, onderzoek gaan het, doen zo ja. Maar waarom? Ja. Ik zet gewoon... Ik, ik, ja. Je hebt ik nog ik geen zet ook altijd gewoon hierover. een afspeellijst aan. En dan denk ik... Nou... Precies. Ben ik tevreden mee? En dan... Meer mening heb ik niet. En een soort van... Ja. Ja, maar ik heb dan een soort van het omgekeerde van FOMO. Dat ik... ik, ik heb je <laughs> jobo? Ik, ik, nee, maar ik heb, ik heb echt een, een onbegrip over... over waarom... Waarom ik dit zou moeten willen? Ja, precies. Een soort van. Iedereen lijkt het te willen, maar gewoon. Wa waarom? Ja. Is het echt zo leuk? Om dan te kunnen. cool te kunnen doen met je. Nou, als je het ja. eenmaal kan, dan is het misschien. dan kun je ook allemaal. Ja. Dan, heb je, dan, dan ken je de lingo, weet je wel. Dan kun je hem gewoon meepraten. met ja, alle precies. oude muzieknummers. en, het is het en dan dan de ik, classics, alsof weet ik je wel. niet van muziek houdt. Dat is het helemaal niet. Die muziek heel chill. en het is gewoon allemaal prima. Maar ik heb er gewoon niet zo'n gepassioneerde mening over elke keer. En over men, artiesten die ik niet ken. En dan denk ik, ja, dat klinkt leuk. Want dat is ook een beetje wat muziek voor me is. Ik vind het gewoon leuk, zijn, ja. Het is gewoon chill. En dan... Het moet gewoon leuk zijn. Het moet Klaar. gewoon leuk zijn. En ja. ja. Ja. Zo. Dit Goed. is even onze rubriek van uh, Suus en de Vitalie roerend met elkaar eens zijn. Dat wordt een nieuw onderdeel in de podcast. Zie je de witte die het echt, echt over iets eens zijn? Nee, maar echt. Nee, maar echt. Precies. Ja. Dat. Nee. Moeten we nog dingen recommenden aan mensen? Oh, je wilde nog een, iets, iets aanraden? Ja. Hadden we daar... Hadden we... Iets bedacht daarvoor. Dacht dat jij maar restaurant had wat je wilde aanraden. Oh ja, ja. ik was dus laatst bij... Waar heb het de naam niet meer. Dat is niet oh. goed. Nee, um, de Gist heet het. Het zit aan de Fönixstraat, maar de hele dag bij de station. Is het Fönix of Phoenix? Volgens mij is het Fönixstraat. Kun je dit opzoeken? Oh, hij weet het ook gewoon. Het is Fönix. Een Nederlandse naam. Maar is dat Fönix? Fönix. Phoenix? Phoenixstraat. Als in... Nou, weet je, dit ah, is, is het hoe mijn moeder het noemt. Een feun, weet en... je wel? Feun, waar je met je haar droogt. Ja. Zo, zo spuit ook. X als in sportcultuur. Nee, <laughs> zo spuit niet. Oh, niet. Phoenix. Hoe? Ja, nee, dit is Nederland. Of uh, Engels. Nee, maar het is wel Nederland. Oeh? Doe Phoenix. Phoenix. Phoenix. Phoenix. Ja, het is Phoenix. Wel Phoenix. Ja, het is gewoon Phoenixstraat. Ja, ja. Maar dit is Google Translate. Oké, dus ja, maar. Ja. Maar ja, mijn dit... moeder zegt het ook zo, hè? mijn moeder is. Je moeder die, die heeft weet dat altijd het nog van, van, van toen ze in Delft Delfton. Maar wist je dat de Goorstraat eigenlijk. De Koorstraat is. Ja. Ja. Goed, maar dit is completely off topic. Davita was. <laughs> een Ik geloof het A, is bijna niet. <laughs> nee, dit is ook echt waar. ja Maar het mag allebei. Het mag allebei. Maar, het staat, maar de straat staat in het koor van de Oude Kerk. Ja. Oh. Was dat okay. het verhaal? Ja. Oh, wow. Ik dacht dat het gewoon wow. iemand had bedacht van oh, dat en... nee, het zal wel. Nee, het is echt zo. Okay. Maar terwijl we ons dit opzoekt, vertel even je verhaal. En dan kan hij daarna een te vertellen over de core slash schoorstaat. Oh ja. Dat restaurant, echt best wel leuk. Uh, een, beetje, een beetje hipster. Met weet je wel, hangplanten uh, en zo. En oh, ja. Van die vet hoge ramen. En dat je oh, dan buiten kan zitten. En... Dat is het hipster, dat je buiten kunt zitten. In nee, maar dat, nee, dat je buiten kunt zitten. En je hebt, zeg maar, bij elke tafel heb je een soort van. Een dingetje waar een nummer op staat. En dan kun je mm -hmm. zeg maar, met een app kun je zelf zeg maar, inloggen echt? en dingen bestellen voor jouw wow. tafel. Nou, Dit is echt gewoon... Echt, ik kan maar is the future. Precies. Oh, wow. Ik was echt awesome. blown away. Briljant. Maar... Nice. Ja, en dat was ook allemaal best wel lekker. Want je kon nice. allemaal van die kleine hapjes bestellen. En dan... Ja, een beetje tapas achter. Precies. En omdat ja, ja, dat oh, je dat niet is hoeft wel. te kiezen... Een mm -hmm. restaurant dan. Ja. Kiezen wat je eet. Ja, dat precies. Iemand. Nou, dus aanrader... Het begint is niet al te duur. Dus aan de Phoenix. Aan de Phoenix Aan de Phoenix. precies. Nice. Nu willen we even over de Goorstraat. Ja. Nou, het was eerst de Koestraat. Omdat de ja. koeien hmm. die naar de veemarkt gingen, altijd over die straat liepen. Mm -hmm. Maar okay. toen gingen ja. uh, de koeien een andere route lopen. En dat was toen in 1450. Het van de Koestraat naar de Koerstraat. Oké, okay, oké. Okay. En Koer is oud Nederlands voor koor, omdat het dus inderdaad op lijn staat met het koor. Uh, en naar het en dat gecombineerd? Koor kan je ook als C-H-O-O-R schrijven in het Latijn. Yeah. Oké, okay. maar je mag ook de Goorstraat zeggen toch? Ja, vast wel. Iedereen zegt de wel. Ja, dit... zo... Als je zegt de staat ja, dan denk ik dus iedereen wat eigenlijk de Goorstraat. Ja, nee, maar dat soort mensen zo moeten gewoon uh, zo de Als weg je zo'n me... zo persoon bent, dan... Precies. Want zij zegt... Weg. Gewoon weg. Ik flikker je in de gracht op weg. <laughs> nee, maar echt. Nee, maar echt. Nee, echt. Oké. Okay. Heel intentie. Oh ja, nu moet ik ook nog een aanrader doen, hè. Ja. Nou, ik was dus laatst bij... Het... ja Het is inmiddels niet super nieuw meer, maar het is nog wel redelijk nieuw. De... Het Dels Brouwhuis, dat is dat nieuwe soort van café-ding van de Audian. Je hebt zo de Audian, Ja. En dan heb je nu, er zat eerst een Grieks restaurantje. Ja. En dat heette hip, hippo, hippo. Iets. Hippo iets oh, met vindt, een na. Jongens, ik moet zoeken wat ik vind het heel zo. <laughs> iets met Hippolytus. Hippolytus? Hippopotamus. Goed. In Delft een Griekse restaurant. Nee, nee, nee. De straat heet zo. De hippo oh. Hippolytus. Hippolytus. Dat ja, dat woord zocht ik. De Hippolytus, de Hippolytus buurt. Toch? De... Is het een straat die zo heet of is het een buurt? Het is een beetje waarschijnlijk. Zit het dicht bij de Audian? Ja. Ik denk dat dan een Je hebt hem zo de kerk en dan de Audian En dan heb je zo daar een straat lopen. En dan... Ja. Maar je hebt daar nu... Dat is ook wel grappig. Je hebt zeg maar de Audion en je hebt daar zo'n stukje... Je hebt daar een soort van inham. In, ja. Je hebt de weg en dan een inham waar de Audian zit en ook nog iets anders. Ja. Daar zit nu ook in dat, dat iets anders. Daar zit nu ook in dat werkelijk een of ander ja. eerst dat echt niks was. Dat letterlijk waar ik het over had. Oh, dat wist ik volgens niet. Mij. Leuk. Want er, werd, uh, er zat daar dus eerst een gist En toen heeft de Audian dat gekocht. En daar hebben ze dus een soort brouwerij, bierhuis, brouwhuis. Brouwhuis ja. dus, delft Delsbrouwhuis, volgens mij. Ja. Dat is wel nice. En ze hebben dus ook ontdekt dat ze dus een kelder hadden. En die hebben ze allemaal uitgegraven. En nice. daar kun je dus ook zo van. Ik heb er wel zo in. En dan kun je daar zitten. Best wel leuk. Moet ik er een keer heen. Is leuk. Is leuk. Oké. Okay, ja, en ja, moeten we doen, spirit. ja. Ja, inderdaad. Dat is ook wel grappig. Want ze hebben dus. Um, bierveeltjes met. waar gaan. Nijlpaarden erop. Want. Hippo. Ja. Snap je dit? Ja, ik snap het. Ik nou, snap het. Ik snap het, jongens. Goed. Dat is leuk. Maar dat was echt best wel nice. Ze hebben dus ge, Ja, we waren er echt. toen het één week open was of zo. Dus het was nog een beetje aan het opstarten. Ja. Maar je kunt dus ook naar buiten, en dan kun je dus inderdaad, want je hebt zo de oude heb je dat terras, en dan heb je dus een heel stuk, waar je, daar is een soort van... En ja, daar is nu ook terras, ja. volgens mij. Nou ja, precies, en dat is een soort biergarten ding, biertuin, ja. daar kun je dus ook een beetje zitten. Dat is wel nice. nice. En ze hebben dus, ze wisselen elke week of zo, bier door, dus je kunt elke keer een beetje andere dingen proberen, een beetje ander speciaal bier drinken, en oh, dat is best wel nice. nice. En ze brouwen dus ook zelf, zo van die brouwenkeels, daar staan. Dus dat is best wel, dat is best wel leuk. Het is een aanrader. Het was echt heel gezellig. En het personeel was heel leuk. Dat was, dat was vooral chill. We hadden daar echt een vet ongemakkelijke situatie. Dat ga ik nu even vertellen. Ja, doe dat. Nice. Ik was er dus met Martin en Bart en Chris. En wij zaten gewoon chill aan een tafeltje. Gewoon gezelligheid. Je weet wel hoe het gaat. Mm -hmm. En er was dus een stel. Dat zat soort van helemaal achterin. Met z'n twee aan een tafel. Maar die, waren, die zaten maar echt elkaar af te lebberen. Niet oké. Okay. Oh, en ook wel nee. meer dan dat. Gewoon dat je echt dacht, dat kan echt niet jongens. Get a room, gewoon niet, niet oké. Okay. En je zag ook gewoon dat het personeel zich daaraan ergerde. Het was gewoon, ze waren gewoon. Ze hadden ook een, een soort van hele grote vaas met bloemen op die tafel staan. En daar zaten ze een beetje zo achter. En op een gegeven moment kwam zo iemand van het personeel, die kwam ze aan, die pakt zo die vaas met bloemen. En die neemt ze zo mee, <laughs> gaat weer weg. En ook een ander, ander iemand van het personeel die zo soort van daar kwam. En zo, is het, hebben jullie het een beetje gezellig? Zo heel obvious van. Vertel eens over ja. jullie relatie. Waar ik bij ben. Gewoon, waar ik bij sta. Dat is gewoon niet oké. Okay. Maar tegen ons als interpersoneel is verder heel chill. Gewoon, <kwijnt> daar gaan heel erg mensen en die wilden ook echt helpen met een biertje uitzoeken en zo. En dat is heel nice. En een soort van. Ja, je krijgt er gewoon een lekker een beetje snackies zonder dat je ervoor betaalt en Dat vind ik al chill zo. Je gewoon ergens met ja. beetje bier te drinken en dan komen ze gewoon met iets kleins, even zo. Zetten ze op je tafel ja, en, en dan wachten ze gewoon lekker. Ja. Die zoutjes in de binnenwerken. werken. En de, nou, dus dat, dat kan het wel van aanheden. die schrale zoutstokjes zijn. Dat was het dus wel. Maar ik vind dat best wel chill. Ik hou daar ik echt van. Ik vind dat echt. Vind je dat niet chill? Je eet het alleen maar omdat het. Ik vind het echt lekker. Ik vind dat echt, ik, het echt. zou zoutstokjes echt. Je neemt bijna een beetje in mijn Je s'nachts voor wakker maken. Ik vind dat echt heel lekker. Mijn achting voor jou. omlaag. Oh, omlaag. Heel jammer. <laughs> ja, nou, jongen. Lullig. Ja. Maar die zout, het, het punt is, zeg maar, dat je... Je eet het alleen maar omdat het er is. Nee. Niet omdat het lekker is. Ik ben echt nog nooit van mijn leven iemand tegengekomen die het lekker vond. Oh, ik vind het ik lekker. Het is echt de eerste keer en ik... Ik, ik, ik weet niet zo goed maar hoe het Maar ik hou van eigenlijk van alles wat zout is. Dat is... Soms ga je en, gewoon naar een zoutpot en dan... dan ja, ja je dat is dan een beetje... Het is een beetje, een, <laughs> een beetje waar de naakzwakken die s'nachts op mijn kamer zitten... die dan waar ik zout overheen schrok, Dat gebeurt er dan met mijn tong, weet je wel. Ik dacht dat je zeg maar iets ging zeggen met de, wat je op zou eten. Dus ik dacht dat je over na vond. Nee, nee, nee. Okay. nee ja, dus well. Goed. Nou. Ik heb wel een slag um, gegeven trouwens. In de koffie. lekker. Dingen waar Davita en dus het niet over eens zijn. Ja. Zoutstokjes. Deze zoutstokjes. Dat is echt. Maar. Nee. Nou, ja. het, um, het is gewoon vies. Het is gewoon, nee, je bent gewoon. Nee. Niet vies. droog zat eten met zout erop. Ja. Perfect. Dat's, wat verder geen That's the dream. Heeft. <laughs> Beetje moos. Nou, lullig. Ja. <hiei> oh, Goed, dat was Davita er er achting van mij die daalde. Ja. Ja, We hoorden het woorden dalen. Nou, precies. Hoe erg dan weet het je hoe het erg dus. is, is. Ja, Maar oké, okay, de Delfse bierhuis ofzo. Dat brouwhuis. volgens mij. Ja. Het is uh, yes. een aanrader. Zou ik heen gaan, uh, weet je? Dat is goede shit. Ja. Nice. Maar, uh, ja, ik weet niet. Misschien komen we nu wel een beetje aan een einde. Of, uh, ja, ik denk het, ja. Ik denk, het, denk ja. dat het wel uh, wat tijd wordt om er een, uh, een einde aan te brengen. Ja. En, en wil we nog zeggen ik... misschien wat we specifiek van deze wijn vinden? Of hebben we dat al... Ja, uh... ik, vind het al ik vind het al prima. Ik vind het niet... Dus gewoon Ik, ja, ja, ik moet twee zeggen. aan wijnen. Nou, die ja. andere vonden dus lekker. Okay. Dus ja. eerst, eerst de... Jean Balmont, Jean Balmol. Dat klinkt echt als een de grootste kakker die je kunt tegen. <laughs> en die heet dan Jean Balmont. Maar deze wijn heet ook Jean Balmont. Ja, ik, ik vind deze lekkerder, maar ik vind wel dat daar een alpaca op staat. Dat ja, vind ik gewoon leuk. Daar heeft die, scoort hij wel. Oh, overal wijn. Goed. Scoort hij wel punten mee als ja. een alpaca. Een en ik, ik wel, vind het niet vies. Zeg maar. ik alpaca's vind zijn wel een beetje zo'n zo'n moment. Oh. Echt zo'n. Volgens mij. Misschien ja, was dat, dat een paar maanden geleden. Een hipster ding. Nou, hij ja. zit wat meer in die scene dan ik. Dus ik ja, eh, ik ga meteen weet weet van die of of zo Precies. Ja, opaka was op een gegeven moment ding. Je hebt ook van die... alpaca kaarsjeshouders. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, dat heb je dus. Je hebt alles alpaca weet je ja. nou, Weet je, net als dat je ooit alles met anonassen had. Of ooit alles met flamingo's had en dan ja, heb je nu... Avocado's. Andere... Ja, nou ja, precies. En nu is het alpaca's. Ik weet eigenlijk niet of dat nu is. Ik kan, het kan heel goed zijn dat ik ook een beetje achterloop maar Het is wel een beetje zo'n ding. Maar daar dat, dat, scoort hij wel weer punten mee, maar die andere vonden we iets lekkerder. Maar die dronk gewoon vooral makkelijker weg. Ja, ja. Ik denk niet dat deze... Deze is niet vies, maar gewoon wat complexer van smaak. Je moet even... Ja, je zijn, het kost je even wat tijd om hem te leren kennen, maar je gaat hem wel waarderen. Precies. Nou klinken we bijna alsof we er verstand van hebben. Precies. Dat is mooi. Goed. Was Daar drinken we op.